De problemen met het busvervoer op de Veluwe zijn voorbij. Vervoersbedrijf Veolia vindt het weer verantwoord om de weg op te gaan. Nu er bijna overal goed is gestrooid. Half uur geleden gingen de eerste bussen op de Veluwe weer de weg op. Problemen in Hilversum en wijk bij Duurstede waren al eerder voorbij. Daar hadden bussen van Connection last van de gladheid. Het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet trekt een artikel uit 1998 in. De studie suggereerde dat de bof-mazelen-rode hond-inenting kan leiden tot autisme en darmproblemen. De Lancet neemt nu afstand van het artikel, omdat geen enkel vervolgonderzoek aantoont dat de BMR-inenting dergelijke bijwerkingen heeft. Het artikel heeft nogal wat gevolgen gehad. Zo zagen veel ouders af van een BMR-inenting voor een kind uit angst voor de bijwerkingen. Een Brits medisch college oordeelde vorige week dat de schrijver van het gevraagde artikel, de Amerikaanse arts Wakefield, oneerlijk en onverantwoordelijk heeft gehandeld. Zo verzweeg hij omscheden inkomsten. Hij werd betaald voor medisch advies aan advocaten van ouders die de BMR-inenting juridisch wilden aanpakken. Het weer in de loop van de dag op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Het wordt drie graden. Dit was het NOS.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 shame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 Fight catch. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM You know, some people just don't realize that. wil zien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 Muffet all up in her skirt. And when got another made it home, they got some cooking to do Are they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 See you too. 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. I'm in your car. You turn on the radio.